Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Turkije en Rusland gaan samen patrouilles uitvoeren in het noordoosten van Syrië... in een zone die tot 10 kilometer Syrië ingaat. Dat hebben de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin afgesproken... tijdens een ontmoeting in Sochi. Rusland zei al een week geleden dat Russische troepen... tussen het Turkse leger en pro-Turkse strijders enerzijds... en Syrische militairen anderzijds patrouilleerden... om een confrontatie te voorkomen... Jagers die al een jachtakte hebben hoeven voorlopig geen aanvullende digitale test te doen. De Jagersvereniging zegt dat de politie dat heeft laten weten. De maatregel van de politie om jagers die al een vergunning hebben nogmaals te testen stuit op verzet. De Belangenvereniging is bezig met een kort geding daarover. Mensen die voor het eerst een jachtvergunning aanvragen moeten nog wel zo'n test doen. Voor zover bekend is wel al van een aantal mensen de jachtakte ongeldig verklaard en zijn hun wapens in beslag genomen. Amerikaanse president Trump heeft weer kritiek over zich afgeroepen... naar aanleiding van een tweet. Hij vergeleek de afzettingsprocedure... die de democraten in het huis van afgevaardigden tegen hem in gang hebben gezet... met een lynchpartij. En die term is in de VS beladen... omdat hij verwijst naar het ophangen van Afro-Amerikanen. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden met name in de zuidelijke staten... vaak zwarte burgers opgeknoopt door een menigte blanken. Soms willekeurig. Verschillende vooraanstaande zwarte congresleden... hebben al verontwaardigd gereageerd... dat de president de term lintje op zichzelf toepast. Het weer. Vannacht in het zuiden en westen nog kans op wat mottenregen, Vooral in het binnenland kans op mist. Minimumtemperatuur van 7 tot 10 graden. Morgen eerst plaatselijk nog hardnekkige mist. Maar verder komt er ook wat zon bij en het wordt uiteindelijk een graad of 16. In het zuidoosten kan het 20 graden worden.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 Zin in ZFM, ZFM. ZFM. Ik the street That. Oh, no, no, no, no, no, you got that <laughs> body. Let's rock it. Let's put it all on no, yeah. Kijk me dat step by step Kijk me dat step by step right. Fino a te Ho aperto i miei occhi E vedo Fino a te Amarte in l'immenso per me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 Ik wil naar rivarte del corazón ahora que mani porta vino te, raggiungerti in ogni senso, fino a te amarti 106.9 Dit is ZFM broeken met een lach, en ik fluit en ik neurie. Drink chocolade En ik huppel over straat en roep de hele dag. ja want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Want vandaag kan ik alles. Ben ik sterker dan B.A.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 Het is echt mijn dag, nee, is echt mijn nee, Het is echt mijn dag, nee, is nee, mijn dag. nee, is mijn dag. dag. Oh mama! <güls> Someone like you. A thousand people at the station, and in a second you slipped out. In my wallet, hoping I see your face again.